Lewin met het NOS Journaal. Het is niet met woorden te beschrijven wat de slachtoffers van het vrachtwagenongeluk hebben meegemaakt. Dat zei burgemeester Abtroot zojuist op een persconferentie over het vrachtwagenongeluk. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis. Vanmiddag was er een be bewonersbijeenkomst en die was heel emotioneel, zei Abtroot, waarbij veel werd gehuild. Volgens hem is iedereen blij met de steun vanuit het hele land. Wel vroeg Abtroot de media om terughoudend te zijn met het maken van opnames namens daar.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 Macht ...nog steeds niet onafhankelijk is. Een omstreden healer die wordt beschuldigd van seksueel misbruik... ...is op dit moment in Nederland. De man, die vermoedelijk Brits is, zou getraumatiseerde vrouwen... ...tijdens zijn sessie onder meer oraal verkrachten. Hij laat zijn cliënten onder meer hangen in een touwconstructie. Een groep van vijf slachtoffers, onder wie een Nederlandse... ...zegt wereldwijd 15 meldingen van misbruik te hebben.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. Welkom lieve mensen in de 52e editie van Typisch Lans. En ook welkom aan de nieuwe stations die er deze week bijgekomen zijn. Welkom lieve mensen. We begonnen een sfeervol met Cat Stevens of eigenlijk zou ik moeten zeggen Yusuf...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 Waarom kreeg ik dit idee? Neurie maar een beetje mee, even eentje tussendoor. Hij ligt lekker in het gehoor, gun je drie minuten vrij, strakjes is het weer voorbij.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 Mijn radio staat zacht, Maar even gaat die nou op aan. Even eentje tussendoor. Heilig lekker in het gehoor. Gun je drie minuten vrij. Straks is het weer voorbij. Kampioen. Al zou je zelf mee moeten doen. Leun maar lekker achteruit. Het liedje is nog steeds niet uit. Even eentje tussenzoek. Hij ligt lekker in vervoer. Het, het is voorbij, het is over.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 Hey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 shining through light up your face with gladness hide every trace of sadness although a tear may be ever so near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 Zomer was lang, was jij liefde? Drie zomers lang, heel zonder jou. Het mooiste feest, kan nooit lang duren. Ik heb geen spijs, maar drie ombrauw. Een smalle ring gekregen in Parijs, een gouden band.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 Hoe is dat nu of you love us The uh -huh.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 Zeg mama, hoe vind je deze bloemen? Zo! So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 met mijn grote vriend Benno. Ja, kijk uit, hè. ja, Ramse Shafi en Lisbeth Lis die bezingen dat gevoel. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. <totstut> u zich deze nog? Nou, nou, nou, nou, nou. Het gras zal altijd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 Leur ons uit elkaar The other side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 als je me kan niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me kwalijk niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meer. Ergens een brand uit In de brandweerhuis steken geen hand uit De politie komt ook Maar bij het zien van de rook Raai die haastig de andere kant uit Dan zeg ik Het wordt tijd Voor een andere overheid Want ja, Als je kan niet meer vertrouwen gaan, Dan blijf je dan Zo is het toch meneer Als je kan niet meer vertrouwen kan Dan blijf je meer dat zei je hem vertrouwen. Vertrouwde ik in ieder geval wel Lee Towers. Ik herinner me vakantie met een heleboel artiesten... waar hij ook bij was naar Marbella...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 Dat was romantisch. You never walk alone. At the end of the storm There's a cold